Uur. Lewin met het NOS Journaal. OV-bedrijven krijgen anderhalf miljard euro steun van het kabinet. De NS, het stad- en streekvervoer en de Friese Waddenveren... worden gecompenseerd voor teruggelopen reizigersaantallen... door de coronacrisis. De NS rijdt bijvoorbeeld sinds maandag weer met een volledige dienstregeling. Maar de treinen zijn maar gedeeltelijk bezet... om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Met de regeling compenseert het kabinet ruim 90 procent van de kosten. Voorwaarde is wel dat er geen dividend wordt uitgekeerd en ook geen bonussen en ontslagvergoedingen aan bestuurders. In Utrecht, Enschede en Nijmegen zijn antiracisme-protesten bezig. Het jaarbeursplein bij het Centraal Station in Utrecht... staan vol met ongeveer 3500 mensen. De gemeente roept op om niet meer te komen. In Enschede staan naar schatting bijna 400 demonstranten... waar er 500 zijn toegestaan. En ook in Nijmegen is het maximum aantal demonstranten van 750 nog niet bereikt. Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Er zouden een zwaar beveiligde gevangenis, een extra beveiligde rechtbank... en een expertisecentrum moeten komen voor georganiseerde criminaliteit. Dat staat in een voorstel van speciaal adviseur Bern Bernard Wientjes. Hij wil dat belangrijke justitiële en veiligheidsorganisaties zich daar huisvesten. De Haagse bronnen zeggen dat de compensatieplannen de komende tien jaar... in totaal 700 100 miljoen euro kosten. Curaçao krijgt dit jaar geen intocht van Sinterklaas. De organisatie zegt dat er al jaren kritiek op was en dat de gebeurtenissen in de VS rond de dood van George Floyd het besluit hebben versneld. Ook was het vanwege de beperkende maatregelen rond het coronavirus en het afhaken van sponsoren al onzeker of de intocht zou kunnen doorgaan. Het weer, lokaal nog wat buien, vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of 7. Morgen begint vrij zonnig, later vanuit het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Verder staat er veel wind en wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 No, il protagonista oggi siamo solo noi vivi come vuoi e non fermarti mai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 En zomer hier. Het van zon, zee, Zandvoort en Zommerhits. God's.